Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het midden van Italië geweest met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van Perugia. In een dorpje zouden meerdere mensen onder het puin liggen. Volgens de burgemeester van het dorp met bijna 3000 inwoners staan weinig gebouwen meer overeind. Uit meerdere gemeenten komen meldingen van schade aan gebouwen. Ook in Rome werd de beving gevoeld. Turkije heeft bij de Verenigde Staten een officieel verzoek ingediend... voor de uitlevering van Fethullah Gulen. De islamitische geestelijke wordt door Turkije gezien... als het brein achter de mislukte koep van vorige maand. Al wordt dat in het uitleveringsverzoek niet als motivering genoemd, zegt Amerika. Het land heeft steeds gezegd dat ze eerst bewijzen willen zien... voor ze Gulen uitleveren. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd vanuit een onderzeeër, meldt buurland Zuid-Korea. Die zou 500 kilometer verderop in Zee terecht zijn gekomen. Waarschijnlijk is het een reactie van Pyongyang... op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Doelman Tim Krul speelt de rest van het seizoen voor Ajax. Dat meldt de Telegraaf. De speler van 28 wordt voor een jaar gehuurd van Newcastle United. Bij Ajax maakt Jasper Cillessen waarschijnlijk de overstap naar FC Barcelona... De keeper is wel mee afgereisd naar het Russische Rostov... waar hij met Ajax probeert de groepsfase van de Champions League te bereiken. En bij de Paralympische Spelen worden er geen Nederlandse sporters voortijdig naar huis gestuurd. Dat zegt assistentchef de mission Esther Vergeer. Tijdens de Olympische Spelen moesten uitgeschakelde Nederlandse sporters... verplicht eerder terug naar huis met een zogenoemde loservlucht. Die maatregel leidde tot veel discussie.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 ZANG EN Con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. ZFM op 106.9 is Sun Janford and Mom's Over Hits. Zomer -Hits.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 Et je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs, je peux plus voir la des autres, même en peinture, je suis pas là. ôté et ces flash qui à la télé chaque jour et les salons qui la couleur de l'amour et les qui traînent comme je traîne mon ennui Le jour et on dans son lit en la de sommen en de sommen en de sommen en de sommen de sommen en de sommen en de sommen en de en de sommen en de sommen en de sommen en de sommen en de sommen en de sommen de sommen en de sommen en de sommen en de sommen de sommen de C'est ce soir, j'ai pas envie om te seul. C'est ce soir, j'ai pas envie om te moi. C'est ce soir, j'ai pas envie om ma gueule. C'est ce soir, C'est ce soir, j'ai envie te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 Dei sentimenti per lei, per lei, per lei, andrò a cercare nei visori le chiavi che apriranno i suoi.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 Io fermerò per dare un po' di eternità Da quei momenti che troppo presto Se ne vanno via Del re Del re Zomer met ZFM. Zon, zee, Zandvoort en zomer.